Herman Vriend met het journaal De Russische premier Poetin wordt weer president. Zijn partij Verenigd Rusland heeft de huidige president Medvedev voorgedragen als lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen in december. Zodat Poetin volgend jaar maart tot president kon worden gekozen. Poetin was ook president van 2000 tot 2008. Hij moest toen plaats maken voor Medvedev omdat hij maar twee termijnen achter elkaar president mocht zijn. Op stand bij Ritten is gisteravond een oude betonnen bak ontplot. De explosie veroorzaakte waarschijnlijk de harde knal die veel mensen in Zeeland verontrustte. De telefoon bij de politie stond gloeiend. Vanochtend was te zien dat er betonnen brokstukken liggen op het stand bij Ritten. Van de betonnen bak en caisson is niets meer over. De vorming van het kabinet in België is weer een stap dichterbij gekomen. Nu er een akkoord is bereikt over de financieringswet. De gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel krijgen daarin meer financiële zelfstandigheid. De Belgische formatiebesprekingen kwamen deze maand weer op gang... nadat de partijen het eens werden over de putsing van het kiesdistrict Brussel half uur voorde. In de Duitse stad Erfurt is vanmorgen een bewaker beschoten tijdens de mis van paus Benedictus. Dat gebeurde bij een controlepost die een paar straten verwijderd was van de plek van de mis. Duitse media hebben gemeld dat de schutter is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is vandaag de derde dag van het bezoek van de paus aan zijn geboorteland. Bij een woningbrand in Londen zijn zes doden gevallen. Waarschijnlijk allemaal leden van één gezin. Een meisje van 16 en een man van 55 liepen ernstige brandwonden op. De brand brak aan het begin van de nacht door nog onbekende oorzaak uit en verwoestte twee etages van het huis. Het weer, vanmiddag zijn het flinke zonnige perioden. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het ook zonnig met ochtends eerst plaatselijk mist. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knoopend Everdingen en Nieuwegein 5. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal West 5 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4 de A29 van Rotterdam naar Zoom bij Barendrecht, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeer. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je mee denken. Met heel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende service.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 En jij beleeft het. Zon. Zon zee. zom, zom, En zom, Dit is de zomer van zom, FM. Wanneer het lekker Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staartje en paardie die zegt dat je het verkeer. Mama zegt dat er man aan alle zijden maar is. En dan roept zij uit naar kinderzee, is hier zo fris. Zee, vijf, ze plast deelt tilt bij brede weer haar vader op gemon. Maar Potro roept zijn gil, de zee zit in mijn ogen van naar zand. Dit was weer de herkenningsmelodie van Tante Ling met We Gaan Naar Zandvoort. Dit is programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joostra en ik heet alle luisteraars van harte welkom in binnen- en buitenland. Aan de techniek staat Kordraaier met Jan Kol en ik ben blij dat jullie er zijn. Heb je leuke muziek uitgezocht? Ik heb er weer heel veel moeite voor gedaan om het bij elkaar te zoeken waarvan ik denk dat het goed is en de afloop... Dan hoor ik wel van jou of het goed was. We zijn benieuwd. Ja. Uh, lieve luisteraars, waar gaan we over praten? Er wordt op dit moment veel gediscussieerd over de Watertour. U weet het allemaal. Slopen, niet slopen. Maar die Watertour heeft wel een geschiedenis. En die geschiedenis, die hoor je steeds één naam terug. En dat is de Heer Sense. Niet Ger Sense, maar de Heer Sense. De vader van Ger Sense. En als we dan over de huidige watertouren praten, praten we ook meteen over de oude watertouren die uh, ontplost werd. En we praten ook over de hele geschiedenis van het waterbedrijf, de familie Sensen. En wie kan dat beter vertellen dan Ger zelf en ik ben blij dat hij tegenover me zit. Welkom Ger Sensen. Dankjewel. En als ik praat over de heer Sensen... ...want zo praat ik steeds... ...dan eh, lijkt het wel alsof we Zandvoort uit heren bestond. Je had de heer Sensen, je had de heer Tromp... ...je had de heer Zonneveld, sociale zaken... ...je had de heer Bosman. Tutwe eh, van was er niet bij. Misschien onder elkaar, dat weten we niet. Maar kinderen, dan wel buren of omstanders... ...had het over meneer Sense. Het was een eigen een stokkaat, Ja. Ja, en hier van het oude stempel zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt nooit hem nooit met zijn voornaam kunnen. Ik anspreken. heb hem nooit getitueerd, nee. Wij hadden liefkoosnaampjes van uh, Putten, putte. Uh, sir. Ja. Een Engelse Sir, noemden we hem ook wel eens. Ja, het, uh, misschien schieten we me nog meer te binnen, maar wij waren uh, eigenlijk in huis. Uh, altijd bezig met een beetje jolijt. Een beetje overtrekken van de zaak. En, uh, ja, lichtvoetig zou ik haar zeggen. We gaan even naar het begin toe. Jouw vader is geboren. In 1900. Op een, op een bijzondere datum, 17 september. Ja, 17 september 1900. En die komt steeds weer terug, die 17 en september. En hij is geboren in Harlingen. Ja. En hij, uh, hij was de zoon van een gastdirecteur. Dus het zat al in het bloed. Uh, hij is besmet. Ja. ja, dat kun je wel zeggen. En in Harlingen. Uh, vanuit Harlingen heeft hij uh, zijn middelbare schoolopleiding gevolgd. Uh, hij heeft toen de, is hij de praktijk ingegaan. In verschillende plaatsen in Nederland. Uh, uiteindelijk is hij benoemd in 1929 in Zandvoort. Als wat? Daarvoor, moet ik zeggen, was hij in 1928 directeur van de gasfabriek in Appingedam. En hij was op dat moment de jongste gasdirecteur van Nederland. Maar dan komt hij in 1929 naar Zandvoort, directeur 1929. gasbedrijf? Of? Ja, maar hier was het dus uh, directeur van een distributiebedrijf eigenlijk. Hè. Er was gas? Geen, gas en water. Bedrijven noemen we dat. Ja, de bedrijven, de gemeentebedrijven werd dat genoemd hier in Zandvoort. Ja. Dat is natuurlijk enorm jong dat je als 29-jarige ja. jongen ja. hier komt. Ja. ja, en toen kwam hij dus... Uh, was hij zo, al getrouwd? Op hij dat was moment? getrouwd, hij kwam eerst in de kosten in de boulevard te zitten. En dan heeft hij toen voor een... Uh, voor een maandsalaris van 400 of 500 gulden. De inventaris gekocht van een Duitser die zijn aandelen had belegd in de Russische spoorwegen die failliet gingen. En vandaar hebben we nog een antieke kastaart staan die afkomstig is van de boulevard. En uh, aan, aan de boulevard, ik heb uh, uit de stukken kunnen halen dat het was pension Dolly uh, Eveline. Dat, dat zou dat die, kunnen, dat weet ik niet. Dat hij uh, dat daar als eerste uh, is gehuisvest. Uh, dat zou kunnen. Maar dat... al getrouwd met uh, uh, Geertje Meijer. Geertje Meijer, ja. ja. Want hij was dus, uh, toen hij directeur werd van Appingedam, van de gasfabriek Appingedam. Dat was een... Uh, een echte gasfabriek, ze maakte er uit steenkool, werd daar gas uh, gemaakt. Of vergast eigenlijk, hè, steenkool. Toen is hij op danslessen gaan in delft -Zijl. En daar heeft hij zijn vrouw ontmoet. Mijn moeder, ja. Goed, dan woon je in een pension. Dan woon je in een pension en dan uh, ga je daar uit en dan kom je terecht in de Brede-Rode-straat. Waar? Ja, waar mevrouw Drost woont van de peuterschool. Het nummer is in de buurt van 30, geloof ik, uit ik maar Waar is het ongeveer op de beurt? Ik ben Kooiman in de buurt, maar dan uh, twee huizen verder. Ja, okay. waar, waar garagehouder Kooiman heeft ja. gewoond. Ja, ja. In die villa die ertussen gezet is. En dat is nummer, op, nou, mijn hoofd gezegd, in de buurt en, van 26. En daar wonen die? En, en dan twee huizen, ja, dus net tussen de zuiden, voor de Zuiderstraat. Ja. Niet op de hoek, maar één terug. En, en uh, ja, dan woon je daar. En dan ja, komt... ook weer tijdelijk. Want dan uh, werd hij... Uh, dat is maar een paar jaar geweest dat hij daar gehuurd heeft. En toen zijn we gaan wonen op de Grote krocht 10. het bekend, als? Als, het gemeentebedrijven. En wij woonden toen in een dienstwoning boven het uh, gas- en waterleidingbedrijf. Dan ga je wel even snel. Want dat was wel een paar jaar later. Dat was een paar jaar later, maar... Uh, dat zal geweest zijn, maar dat weet ik niet exact, uh, vermoedelijk 1932 of 1933. Uh, uh, inmiddels was het gezin Sensen al uitgebreid met een zoon. Met een zoon in 1929, ja. Je broertje, Bram. Ja. ja. Bram die uh, op 14 augustus 1929 is ja. geboren ja. en tot ons alle verdriet helaas overleden is ja. op een veel te ja, op, jonge, jonge leeftijd. leeftijd. Te jonge leeftijd, ja. In 1961, ja. Uh, dat was een schok. Dat ja. Was wel heel ja, ja, ja. Ja, en ook voor het gezin de Sensen was dat een... Uh, en zeker voor mijn moeder... een uh, bijna niet te overbruggen verdriet. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, ja, ja, dat was heel snel gebeurd. Dat, uh, dat blijft op je net wie zitten. We gingen middags om vijf uur naar het ziekenhuis... om sterkte te wensen voor de operatie. En twaalf uur later was hij dood. Hart en vol. Nee, nee, nee. nee. Hij heeft uh, de, dus een verkeerde inschatting geweest... van de medische wereld. Het is gewoon een maagbloeding geweest. En hij had een bijzondere mm. soort bloed... En hij kon, uh, dat moed hadden ze te weinig in voorraad dus en toen zeiden ze laten me maar opereren en is die bloeding gestelpt maar hij was al zo verzwakt dat hij kon eigenlijk die operatie niet meer aan dus hij is niet meer uit de operatie gekomen en de medische wereld denkt er tegenwoordig anders over die geven dan spullen om die bloeding te stelpen en wachten af dat het lichaam weer kracht krijgt we gaan eventjes uh, onderbreken met de muziek <tus> De lucht is licht en mijn. Ooit in beweging. luisterde naar Marco Borsato met dat mooie nummer Het Water. Zeer toepasselijk op het onderwerp. Uh, het, was, het was heel goed. Een uh, goede keuze en ook op het goede moment, hoor. Dankjewel. Uh, uh, lieve luisteraars, we zijn uh, bezig met een interview met uh, Ger Sensen en we praten met Ger met name over zijn vader en het gezin vanaf 1900. Hoe belangrijk vader Sensen is geweest voor de bedrijven van Zandvoort en met name ook de watertorens we zijn gebleven in 1932. Dat verhuisd wordt naar de Grote Krocht 10. Nu zeggen dat sommige mensen niet veel. De grote Krocht 10 is het Hoekhuis, zeg, Ja. Nu is het kruidvat is daarin gevestigd en boven zijn appartementen gemaakt. Ja. Ik, ik kan me voorstellen. dat je op zolder daar dan. Of, of, nee, hoe, hoe, het gebouw de, daar, hoe zag dat gebouw verdieping. eruit? Wij woonden op de eerste verdieping. En wat ik me daarvan herinner is dat. Uh, ik op uh, drie jaar leeftijd waarschijnlijk, of vier jaar leeftijd, een driewielen kreeg. En daar kon ik geweldig die brede gang van voor naar achteren mee erin rijden. En uh, dat, dat herinner ik me nog. Je zat wel op het mooiste puntje van Zandvoort. Ja, ja, en mijn vader heeft met zijn Kodakje ook van het voorbalkon, herinner ik me, foto's gemaakt van het, de tram, het eindpunt van de tram. Met uh, ja, daar nog zeer oude auto's op, van de jaren dertig en zo, ja. Wat een pracht, zit in onze omgeving, ja. dat je daar geboren wordt. Ja, ik werd daar geboren in de Achterkamer, ik kan de afstand tot het middelpunt van Zandvoort uh, meten en ik denk dat dat een meter of dertig is of zo. En, uh, ik denk dat ik het, ja, een van de zandvoerders ben die het dichtst bij het middelpunt van Zandvoort geboren is. Ja. Heel, heel, heel opmerkelijk. Ja. Maar dat gebouw zag er vroeger toch dan anders uit. Want ik kan me ook ja. herinneren dat... Het, het BNW... is gebouwd door dokter Gerken. He? Het is voor dokter Gerken gebouwd, voor de ja. oude Gerken, En die had dus uh, een, uh, een apotheek daarin zitten. En die apotheekdeur, dat is dezelfde deur als die nu door het kruidvat beneden gebruikt wordt. Die is daarna, toen Gerken eruit ging, weer dichtgemaakt. Er is een raam ingezet. En achter dat raam zat de gemeenteontvanger. Cor Schouten. Of zijn nee, voorganger. Zijn voorganger, ja. ja. ja. En, uh, wij, de gemeentebedrijven zaten dus aan de linkerkant. En in de serre, die er nog steeds bestaat, zat in die serre gedeeltelijk mijn vader met zijn kantoor. Want zijn rug naar de buitenkant. En als ik dan binnenkwam door de gang, de eerste deur links, dan zat mijn vader daar pontificaal En dat beeld heb ik nog wel op mijn netvlies zitten, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan is de trap naar boven en daar zaten jullie. En de trap naar boven, daar zaten wij, ja. ja. Zaten daar boven ook nog verdiepingen? Ja, daar zat een zolder. Maar ik, ik, ik denk dat dat gewoon een zolder. Ik heb er nooit van gehoord dat er iets anders was dan misschien opslag voor de bedrijven of archief of wat dan ook. Maar wij hebben daar niet gezeten, dacht ik. Maar dat weet ik niet meer. Maar de gemeente heeft daar later in, in, in de ruimte voor het PW gemaakt. Een tekenafdeling ja. van ja. Alt Huisjes dus ja. kan ik me herinneren. Ja, maar dan sla je wel een aantal jaren over. Ja, dat dacht ja, ik ja, wel. Ja, ja, ja, je gaat het mijl slazen door de geschiedenis. Nee, ik ga al nee, terug. Je, je moet het even rustig blijven volgen. Ja. Um, wij hebben daar uh, gewoond uh, tot. Uh, maar niet zo gek lang eigenlijk. Maar uh, vermoedelijk tot uh, 38, 39. En toen was het noodzakelijk dat, uh, uh, dat het in gebruik werd genomen door de gemeente zelf voor een of andere dienst of zo. Wij zijn toen verhuisd naar de Zandvoortslaan 44. Waar ligt dat op? Stoffershof. Dat is het, uh, om makkelijk te zeggen, voor het huis van Enstra. Om eens een leuke naam te noemen. Oh, daar. Ja, precies de tegenover. <laughs> dat is uh, Stoffershof. En uh, dat was een huis met een hele grote tuin. Er is nu aan de linkerkant zijn daar, uh, is daar een huis bijgezet. Zo groot was de tuin. Ja. En de tuin liep door praktisch tot aan de verlengde Gerkenstraat. En ik heb nog gezien. Erachter lag het voetbalveld van de Zandvoort uh, Meeuw of zo. Ja. Of, van andere, of van de Zandvoort Boys. Ik weet niet precies hoe ze toen heten. Maar die, uh, die voetbalwedstrijden heb ik nog gezien. Meegemaakt. Want die verlengde Gerkenstraat is pas aangelegd. In 39-40 En toen woonden wij er al. Waar heb je nog meer gewoond? Ja, het verhaal gaat dan verder dat uh, dan de oorlog uitbreekt, en uh, dan moeten wij er weg, want alles wordt ontruimd. Ja. Zand wordt geëvacueerd. Dus ja. we hebben uh, in 43 was de grote evacuatie, en misschien wel ervoor. 42-43 uh, zijn wij verhuisd naar de Willeminaweg, 13. En toen werden we ingesloten aan de ene kant door. Hoofdinspecteur Freeman, die woonde naast ons. En aan de andere kant woonde secretaris Bosman. Bosman. Dus we zaten in een heel vertrouwd buurtje eigenlijk. Ja. Op de heuvel. Nee, nee net nee, naast de nee, heuvel. Nee, nee, nee. nee. Beneden. Ja. Dus uh, de voorbij, dus van Stolberg weg. Ja. Hè, precies. Uh, nou dat, uh, en, en dan aan de andere kant woonde meneer Peper. Naast, naast Bosman woonde meneer Peper. Dat was de man van de Twentse Bank. Toen Twentse Bank. Later Algemene Bank Nederland. Ja, en uh, we hadden dan, geloof ik, aan, uh, nog, een, uh, nog een sympathiserende NSB'er, geloof ik, uh, naast Vreeman zitten. Maar dat is niet helemaal duidelijk meer, wie daar woonde. Maar jullie zijn als gezin in Zandvoort blijven wonen. Wij moesten in de Zandvoort blijven, want uh, de, de bezetter had natuurlijk in de oorlog een, uh, de installaties nodig. Uh, die moesten ook water hebben en zo. Hè. En gas werd al sneller afgesneden, maar... Het water moest toch uh, blijven draaien. En uh, daar is over te vertellen dat die watervoorziening zat in Bentveld. Komen we zo meteen op, Ger. We gaan even naar de muziek. Oké. Okay. Luisterde dat nummer Boys to Men met het nummer Water Runs Dry. Wat een heerlijke rustige muziek. Lekker hoor. Ja. Voor de zaterdagmiddag. Prima. Uh, uh, lieve luisteraars, we zijn uh, vandaag bezig met het programma ZFM Oud Zondvoort. Tot 1 uur. en uh, We praten over de vader van Sensen. Gers zit tegenover me. Wat hij allemaal in zijn leven heeft meegemaakt in het Zondvoortse. We waren gekomen tot uh, 1938. Uh, verhuizen naar... Uh, de Willemineweg. Eh, vanaf de Haarlem... Nee, nee, nee, nee, ik ga te snel. Eh, het was in 1938 dat jullie verhuisden naar het Groot Badhuis. Nee, eerder. Eerder? Ik 32, ben geboren. 1932 naar de... Moet ik het overnemen van je? Ja, graag. Ja, graag. Ja, nou. nou, beginnen met het Groot Badhuis. <laughs> uh, nee, Groot Badhuis niet. Dat was weer wat anders. Dit was het gemeentelijk badhuis. Oh, gemeentelijk badhuis. Ja. En dat is... Uh... Leg eens even uit wat het is, gemeentelijk badhuis. Gemeentelijk badhuis, daar kon je baden nemen en douches. En vandaar dat die de Zandvoorters het noemden het douchebad. Ging je naar het douchebad. En, uh, en dat is waar nu de kruidvat zit? Waar, waar nu de het kruidvat zit, zit en je, ook niet door de deur waar nu je naar binnen gaat met het kruidvat, maar je ging door de hoofdingang. En dan was het de tweede deur rechts, uit mijn hoofd gezegd. Dan had je een wachtkamer. En via de wachtkamer, waar je moest wachten op een. Uh, je kreeg daar een nummertje. En je werd dan afgeroepen wanneer je kon binnenkomen. En uh, daar moest je voor betalen, uiteraard. Voor het badhuis. En dat badhuis, dat is uh, gesticht. Dat heb ik even nagekeken, want dat wist ik ook niet. 1925 is het gesticht. En dat is. Uh, Door wie? Het is de, door de gemeente overwegende dat bij raadsbesluit van 16 december 1924 besloten is tot het stichten van een badhuis en dat krachtens raadsbesluit van 13 augustus 1925 het badhuis is ingebracht in het gas- en waterleidingbedrijf voor de totale bouwkosten en aan dat bedrijf tot dezelfde bedrag een lening te verstrekken. Overwegende dat de bouwkosten en de inrichting van het badhuis hebben de bedragen ongeveer 5000 gulden. Dat is een hoop. Ja, dat is in 1925. Ja, en dat bestaat dan tot 1974 en dan wordt het door meneer Vocht de directeur van publieke werken, wordt het weer gesloten omdat er geen animo meer voor is. In, in de jaren dat jullie daar woonden als gezin, ja. ging je dan ook gebruik maken van dat badhuis? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat, dat, ik heb me dat afgevraagd. Wij hebben gebruik gemaakt van het badhuis. Maar op welk moment dat is, weet ik niet. Ik dacht dat dat alleen na de oorlog was of, of in de oorlogstijd. Omdat we toen zelf geen warm water konden doen. En dan is het zo dat dat badhuis had dus douches, rijen douches en een paar baden. Um, de spelregels daar waren... maar ik goldde natuurlijk niet voor mijn vader... dat je twintig minuten van een douchecabine gebruik mocht maken... en een half uur van een bad. Er zat ook prijsverschil tussen. Uh, het, het grappige is dat in 1936... toen woonden wij daar... maar dat, dat heb ik niet meegekregen... dat heb ik nu even gevonden... dat uh, de, in de krant een artikel verschijnt... over het gebruik van dat badhuis. En het aardige daarvan is dat... Uh, ze zeggen... wij hebben... Allemaal de huizen waren toen nog niet ingericht met zoveel sanitair dat je thuis kon baden. Dat ging altijd in een teiltje of een emmertje of ik dikvat. En dan vragen ze zich af hoe het kan dat er maar 300 van de 9000 inwoners op dat moment naar douchebad komen per week. Ze zeggen waar blijven die anderen, je moet je toch één keer per week wassen. Ja, ja? dat was een heel laag aantal en, en dat, dat is pas na de oorlog, of misschien ook net voor de oorlog, die aantallen heb ik niet allemaal in mijn hoofd zitten, groeit dat wel uit tot grotere aantallen, dat is wel zo. Maar uh, er, waren, er zijn uh, middagen geweest alleen voor vrouwen, alleen middagen voor, alleen voor mannen, toen werd het weer gemengd. Uh, er zijn uh, kortingen toegepast, kun je vinden, op, op uh, abonnementen met tien douchebeurten en zo, ja... Zelf heb ik daar inderdaad gestaan. En wat mij daarvan bijgebleven is dat wij zelf hadden we een eigen vlondertje. De, de douchebaden waren voorzien van een houten vlondertje waar je op ging staan. Want op die tegels was het natuurlijk vrij glad. Ja. En uh, dan kon je uitglijden. Dus wat had men? Je had vlondertjes. Maar mijn vader, die als de dood was voor uh, besmettingsgevaar van andere tenen op zijn tenen, had natuurlijk eigen vlondertjes laten maken en die witte vlondertjes staken nogal af tegen de wat grauw, grijze, groene uh, gore vlondertjes die daar natuurlijk door iedereen werden gebruikt en die vrij vet waren ik, ik herinner me nog dat die dingen de, als je daar met je voeten op zat dat je, je min of meer uitgeleed, ik heb het wel eens even geprobeerd vandaar dat wij dus mijn eigen vlonders waren, en dat, dat staat me nog bij ja. <lacht> <lacht> ja. wat leuk um, we, we gaan naar de, de, de oorlogsperiode toe. Ja, wat, wat ik nog even ja. wil vertellen, ja, ja. wat me ook nog bij blijft van die douches, er waren natuurlijk badmeesters of badvrouwen, nee badmeesters geweest, er is één badmeester geweest en die wilde wel eens kijken als de vrouwen aan het douchen waren, hoe de vrouwen eruit zagen zonder kleding en die man die gebruikte een spiegeltje om over de deur te kijken en dan kon hij aan de ene kant van de deur als hij het spiegeltje boven de deur ging, kon hij kijken naar de andere kant En daar is hij mee betrapt geworden en die is dus ook op staande voet eruit gedonderd. Ja. Dus toen gebeurde het ook al. Ja, ja, ja toen had je al een gluurder. Ja. Ja, gluurder in het badhuis. Ja. En dat, dat verhaal heeft mijn vader natuurlijk in het gezinsverband verteld. En dat is me bijgebleven, ja. Heerlijk, ja heerlijk. Want ik vond het spannend. Ik, ja. ik begreep ook niet precies wat ze nou zagen. Ik was veel te jong natuurlijk. Maar goed, nu begrijp ik het. Ja, we gaan ja. een stapje verder. We gaan naar uh, 1943. Het, uh, een, een, een, een dieptepunt voor je vader. Ja. De watertour wordt ja. opgeblazen. Ja. Wederom 7 september. Ja, de geboortedag van mijn vader werd hij opgeblazen. Hij ja. werd 43 jaar. Ja. En uit de stukken blijkt dat hij een uur voordat hij tour werd opgeblazen, ja. nog de tour is ingegaan, ja. de staven heeft gezien, ja. helemaal naar boven is geklommen. Is hij met Kuiper, de journalist, is hij daarin gegaan. Afscheid te nemen. Ja. Dat moet ja. een dieptepunt geweest zijn voor Ja, dat is het ook. Ja. Ze hadden gehoopt dat we hem te kunnen, te kunnen behouden. En uh, want hij was er erg voor om uh, die watervoorziening in Zandvoort uh, op een goed pijl te houden en te krijgen. Uh, dat was natuurlijk ook met de groei van Zandvoort steeds een, een, een item wat wel besproken werd. Hij ging op uh, zondagen, dat staat ons nog zo bij, op zondagen uh, dat het heel druk was in Zandvoort. En alle mensen om vijf uur naar huis gingen. Wat gebeurt er dan na vijf uur? Ze zetten pannetjes met aardappels op. Ze gaan onder de douche staan om zich te verschonen. En als er dan nog brand zou uitbreken zou die te weinig water hebben gehad. En dat was een grote zorg. En dan ging hij zondagsmiddags om vier uur, vijf uur naar de watertoren toe. Dan kon hij op de meters aflezen hoe groot de voorraad boven was. En dan kon hij opdracht geven om bij te pompen uit Bentveld vandaan hier naartoe. Ja, dat, dat was een grote zorg voor hem. Hoe kon hij daarmee thuis? Want jij kon het toen al bevatten, zo jong als je was, ja. dat dit gebeurde. Ja. Ja. ja, dat, dat, dat, dat, dat, ja dat. Er werd niet over gepraat verder. Jawel. Nou ja, hij, hij, hij uitte zijn zorg erover. En, en was als de dood dat er brand zou uitbreken. Dat, dat herinner ik me wel. Ja, ja. ja, Maar voor de rest was het niet een... Nee, hij had het in de, in de klauw. Ik, bedoel, nee, ik ben zelf met hem nog wel naar boven gegaan. in die oude water, dat herinner ik me ook nog wel. Want het was natuurlijk een trappenlopen naar boven toe. Gelukkig hebben we daarvan een, een mooie fotoreportage. Want het heeft één keer in de klink gestaan. Dat al die trappen, al die etages die zijn in beeld gebracht. En, uh, ik herinner me nog wel dat het erg tocht erboven. Want het is een open balustrade was het boven. Het was niet gesloten. Er was wel een gesloten afdeling. Maar daar kon je dus aan een tafeltje zitten. En dan kon je een kopje een, kopje, een beetje luminade of een kopje koffie of thee drinken. Het was niet verder uh, zo'n groot restaurant. En uh, ja, je moest naar boven klauteren. Het was wel een mooie tour. Een Het was hem ja, ja, ja. Hij had, uh, uh, hij was wat door zijn ronde vormen was hij wat vrouwelijker misschien ja. dan de huidige. Ja. En on, ja, de strijd die ontbrandt nu weer, wat we. Longsomtelen ook Ger. oh, sorry. Ja, oh, oh. Gert even over weer ja. muziek. Ging ik vroeger met mijn vader hand in hand. wandelen naar de mooiste plekjes aan de stille waterkant. Eetjes voeren, bloempjes plukken, samen stoeien in het gras. Nooit vergeet ik meer hoe mooi die tijd toen was. Mijn dorpje. Dicht bij het water, maar eens mij, wie heeft gestaan? Voor altijd blijf ik er wonen. Ik ga daar, nooit meer vandaan. De meisje, ik was al zestien jaar In een bootje op het water de wij voor het eerst elkaar Bij het aan de haven Het terrasje op het plein Kon het zomers altijd heel dezelfde zijn Mijn dorpje dit het water Waar eens mij Niet heeft gestaan Voor altijd Blijf ik er wonen Ik ga daar Nooit meer vandaan Beelden uit en vlogen jaar Tijd. Al dat moois, dat raak je meestal, heel je leven niet meer kwijt. Jaren later zie je het dikwijls in gedachten weer terug. En dan denk je, oh wat gaat die tijd op me. ik ga daar nooit meer vandaan. En dat was uh, Wim van de Heuvel met het nummer Mijn dorpje dicht bij het water. Ja, dat zijn we inderdaad. Dat zijn we: dicht bij het water. Uh, uh, goedemiddag uh, luisteraars, uh, we zijn uh, met het programma ZFM Oud Zandvoet bezig. En tegenover mij zit Ger Sensen en wij praten vandaag over zijn vader. Uh, Ger, we zijn gebleven in de oorlog. Uh, de toeren die is uh, ontploft, omgevallen. Foto's die kunnen we ons allemaal herinneren. En we zien ze nog steeds, de foto's in diverse stadia dat die toeren valt. En dan duurt het eigenlijk nog een... Tiental jaren voordat er nieuwe watertouren is gebouwd. Hebben we wel een watertour nodig. als we tien jaar zonder kunnen? Ja. Er is, uh, hij heeft zich ingedekt, natuurlijk, dat hij uh, genoeg water kon leveren. ook voor die kleine gemeenschap die overbleef. Want het klopt dat er minder dan 2000 zielen. in de oorlogstijd hier in Zandvoort verbleven. En ze hebben in. Uh, ter vervanging van de watertouren. zijn er drie grote tanks in de grond, gestopt in Bentveld, bij het pompstation... en die hebben gediend als een hydrofoorinstallatie. Een hydrofoorinstallatie is een installatie waarbij het water... door middel van perslucht eruit wordt geperst richting de cliëntele. Uh, die tanks die zijn, moet je je voorstellen... Uh, iedereen heeft wel eens een olietank gezien voor, uh, voor de stook... En deze tanks waren twee tot drie keer groter dan zo'n olietank. En die zijn in de oorlog gebruikt. En na de oorlog had hij nog genoeg capaciteit. Daarbij moet verteld worden dat uh, hij had goede relaties ook met Haarlem. En er was een surplus leiding was er aangelegd. Dan vraag me niet wanneer, want dat weet ik niet. Um, tussen Haarlem en Zandvoort. Dat zou Haarlem in nood komen wat betreft de watervoorziening. Dan was het mogelijk om Haarlem aan bijstand te vragen voor toelevering. De, ja, en dan snap ik nu al wat het vervolg is, zon voert na de oorlog breed weer uit. Dus er is meer water nodig. Er is meer water nodig, ja. En vooral natuurlijk de buffer. Hè? De, daar gaat het om. En die buffer is natuurlijk nu, omdat de watertoren nu buiten gebruik zijn, zul je vertellen waarom is de die nu buiten gebruik. Was dat vroeger niet zo? Nee, we zijn dus op een veel groter netwerk aangesloten in Zandvoort nu met het achterland. Waarbij het achterland met al hun voorraden en met een veel grotere capaciteit van waterzuivering, is het mogelijk om zonder watertoren te werken. Uh, in de oorlog, of net voor de oorlog, komt de derde uh, zoon, Wim? Ja, nee, die komt in de oorlog. In de oorlog In 1942. Dan betekent een volgezin. Oorlogstijd. Ja, ja en die zoon die werd geboren uh, op de Zandvoortslaan, Stoffershof. Ja. Uh, eten, drinken. Ja, eten, drinken, dat was natuurlijk moeilijk. Uh, we hebben ook uh, suikerbieten gegeten. suiker. Uh, pannenkoeken van suikerpulp, geloof ik, en, uh, Daarnaast was het zo dat zand voor de ontruimd was. Uh, wat je je daarvan herinnert is dat we veel mijnenvelden hadden. En als brutaal jochie van 8, 9, 10 jaar zo in die koers uh, stroopte ik met uh, vooral de jongens van Bosman van de serentische stroopten wij noord af, oud-noord dus in dit geval, en we haalden daar de kastplanken uit de huizen, of voor de stook thuis. Dat moest altijd een beetje geheimzinnig gebeuren, want de commissaris van politie, de hoofdinspecteur, woonde naast ons, en die mocht eigenlijk niet zien dat we dus planken overal vandaan haalden. Ja, zo hebben we natuurlijk verschillende herinneringen. We hebben herinneringen aan uh, een huis in de, in de Kostverlorenstraat, waar we de, in de achtertuin wisten dat daar klabbessen stonden. En daar maar, de klabessen. Wanneer, wanneer zijn jullie verhuisd naar de Kostverlorenstraat? Dat na de oorlog. Meteen na de oorlog. Ja, toen was er een verordening. Dat oh, verordening, er was een besluit dat, dat de mensen die dus in huizen zaten. Van eigenaren die noodgedwongen eruit moesten. En dat was dus het geval in de Wilhelminenweg 13. Uh, die moesten naar huizen toe die voor de oorlog verhuurd werden. Die dus niet door de hoofdbewoner, door de eigenaar zelf bewoond werden. En daar werden we in. En toen heeft mijn vader gekozen voor het huis waar ik nu nog in woon, Kostloorstad 115. Dat lag in het mijnenveld En was daardoor. Minder beschadigd, ook minder ingebroken. Uh, ja, uh, Voor de luisteraars, dat uh, huis in de Kostvloerstraat, daarnaast was het praatje, en dat liep het in Een ja, bruggetje ja, over. Ja, Ons huis grenst aan de Kostvloerpark. Ja. En achter was een veldje, want nu gaan mij herinneringen herinnering mee werken, waar gevoetbald werd door ja, de jongens. Wordt, wordt gevoetbald door uh, ja, de familie Poster en de familie Senzen en uh, ja, de hele buurt. Zeker uh, jouw, jouw, jouw, jouw, jouw Jouwstra die Broek. er ook kwam. Ja, ja. ja die altijd vals speelde, dacht ja, ik. Ja, ja. Ja, ja. Dat, en, ja, En jouw vader die stond er als scheidsrechter? Ja, mijn vader die stond altijd bemindelijk te lachen. Je ja. <laughs> ja. had niet zoveel met voetbal. Maar uh, toch opmerkelijk dat jouw vader daar naartoe ging en dat jij later. Daar ben blijven wonen, in diezelfde woning. Ja, ik ben weer teruggekomen. Hè. Ik ben wel tien jaar weg geweest. Ja, Deze, ik had, de de schracht in Amsterdam. De, de, de passeerde straat, ja. ja. Ik uh, sloeg mijn vleugels uit. Maar door uh, de omstandigheden ja, ben ik weer teruggezeild in, in de Zandvoerts uh, omgeving. En uh, ja, dat bevalt me goed. We gaan weer naar die waterteuren toe. Want na de oorlog zegt je vader, er moet een nieuwe watertour komen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan wordt er een uh, gemeentebesluit Architekt. genomen, een, een architect gekozen, een gemeentebesluit en er wordt een nieuwe watertoren gebouwd. En dan, uh, ja, dan krijg je een watertoren die totaal anders eruit ziet, gestroomlijnder is en die een beetje de, de nostalgie van, van vroeger moet vervangen van het vooroorlogs. En dat doet hij natuurlijk niet. Er is een, uh, wat dat betreft in Zandvoort toch wel een discussie gaande op dit moment. Dus uh, ja, moet hij nou behouden blijven of niet behouden blijven? Want hij is natuurlijk vrij onbruikbaar. Er zitten hele grote betonnen bassins boven elkaar, twee grote bassins. En die, die zijn moeilijk te, te vervormen tot iets bruikbaars. Er is al naar gekeken. Toen ik nog uh, lid was van de monumentencommissie. Hebben we ons hoofd daar wel eens even over gebroken. En het is weliswaar een gemeentelijk monument geworden. Maar je kunt er zo weinig mee. En dat is de grote handicap. Je, of je moet hem heel radicaal slopen. en er iets niet voor terugzetten. Wat een beetje doet denken aan vroeger. Maar ja, dat, is, uh, ja dat, dat, dat blijft op dit moment hangen. Ik heb daar geen oordeel over verder. Wie betaalt dat? Ja, wie betaalt dat? Het? het is uh, nou die huizenmarkt helemaal ingestort. Dus we daar niet over te praten natuurlijk. Nee. Maar het is een levenswerk van je vader geweest om die watersturen neer te zetten. Ja, ik herinner me nog de opening. Toen was de commissaris van de koningin en alle houten metoten uit Zandvoort stonden daar aan de zijkant. Dus aan de, aan de, Wanneer motor, aan de zijkant. Wanneer was dat? In 1952? al gezegd. Ja. Of 1951, 1952. En toen, stonden ze daar, toen hadden ze daar een grote kraan op een stallage gemonteerd. En toen zou daar een kraan opengedraaid moeten worden en dan zou er een spuit, te, een waterstraal tevoorschijn komen. En dat was zo afgesproken dat de fitters die stonden beneden in de kelder konden door een klein raapje zien net dat draai gebeuren. En zodra die man begon te draaien deden ze de kraan, want het was een loze, loze apparaat wat er buiten stond. Dan draaiden ze de kraan beneden open en leek het alsof de houten inderdaad de opening had verricht. Maar dat was dus helemaal niet zo, want die fitters in de kelder hadden dat gewoon gedaan, ja. Maar dat, dat grapje, dat vond ik wel leuk eigenlijk. <laughs> en jij stond te genieten? Ja, ja. Jij wist van tevoren van je vader ja, al wat er zou je. gebeuren? Ja, ja, ja mijn vader had de zenuwen, dat zag ik aan hem. Er zijn foto's genomen natuurlijk van die grote methode. En uh, dan zie je mijn vader schuchter kijken en, en, en de zaak redigeren op de achtergrond. Ja, ja, ja. zijn uh, lichaamstaal kon ik goed verstaan. Ja. Dan staat zijn levenswerk de nieuwe watertoerder. En hij blijft uh, kantoorhoudend. Ja, ook in de watertouren? Ook in de watertouren er zijn kantoren gebouwd aan de onderkant. Hè. Het hele bedrijf, gemeentebedrijven, gemeentegas- en waterbedrijf is daarheen verhuisd. Ja. Um. Wanneer is hij met pensioen gegaan? Hij heeft uh, nog een jaar langer gediend. Uh, omdat hij uh, de overschakeling van gewoon gas, van stadsgas naar aardgas wilde meemaken. Of uh, daar is hij voor gevraagd door het gemeentebestuur om aan te blijven. Om daar nog leiding aan te geven. En na die overschakeling is hij uh, eruit gestapt. Want toen werd het ook een... Uh, toen is het eigenlijk een grote... Het hele gasbedrijf is opgeheven. Alles is in groter verband gegaan hier in het... Uh, Dit dus dat zo in 1965 zijn? Nee, 67. 67. 66, 67, die koers, ja. Wat is er de naam met je vader en je moeder gebeurd? Nou, ze zijn natuurlijk in het huis blijven wonen. En uh, in 1972 is mijn moeder overleden. Uh, toen had ze nog net een maand of twee maanden... had ze de kleinkind gezien. En, eh, toen, is, toen zijn wij daarin komen wonen, mijn vrouw en ik. En, dat door de gezinsuitbreiding die wij in 1975 kregen, heeft mijn vader besloten het huis te verlaten. En is toen boven de, in de Torbekkenstraat in het flatje 3, 3 flat 11 gaan wonen. Dat is boven Stiphout destijds. En daar heeft hij eh, tot in de tachtige jaren gewoond. En de laatste drie jaar, mijn gezegd, is hij verhuisd naar het Huis in de Duinen. Hij is overleden. op... Uh, het Huis in Kostbloren, niet het Huis in de Duinen, het Huis in Kostbloren. Hij is overleden op 4 december 1987. Ja. Een, een gezegende leeftijd, 87. Ja, ja, ja. ja. ja. Ho hoe was het contact in de laatste jaren met je vader? Goed, ik liep. Uh, Helder van geest? Ja, ja alleen uh, de, de, de op tent was dat ietsje minder maar hij is helder van geest geweest en ik heb uh, ik zeggen, tot, tot, tot uh, twee maanden voor zijn overlijden heb ik nog een rondje gelopen met hem om bejaardbaar te zijn wel eens aan mijn arm en zo en ik had een rolstoel bij me want uh, dat was niet zo sterk meer maar ja, hij is uh, uh, ik kon er goed blijven communiceren ja dat en wel. hij bleef betrokken bij het hele gebeuren in Zondvoort? Uh, minder, minder, minder. Hij nam, hij, kon, uh, hij nam daar afstand van, dat had hij al eerder gedaan. Hij was wel geïnteresseerd, maar hij was meer in menselijk contact geïnteresseerd dan in omstandigheden. Dus het, het uh, rondje lopen en het gezellig zitten met familie en kinderen, dat was voor hem belangrijker, ja. Als je vader nu mee zou kunnen kijken... En als je nu de discussies ziet van de huidige maandertoren, wat denk je dat hij zou zeggen? Hij, uh, het is een vrij rationele man ook wel geweest. dus Hij, uh, hij zou voor de beste oplossing kiezen die er geboden zou worden. Ik, ik durf daar geen uitspraak over te doen. Hij, hij, hij, hij, zal niet zo, hij was niet zo materialistisch ingesteld. Het was meer een man... ...van het savoir-vivre... ...de levensblijheid... ...die hij probeerde uit te dragen... En vandaar dat het materialisme... Uh, ...hem niet zo op het lijf geschreven was. Dat verklaart... ...waarom de heren van stond... ...zo met elkaar bevriend waren. Ja, ja hij hechtte veel meer aan... ...menselijke goede verhoudingen... ...dan aan materialisme. Ja. Ja. ja, dat bleek uit alles. Ik heb ook van mijn vader... ...veel van die verhalen over jouw vader gehoord... Ja, ja. Ja. hoe ze met elkaar omgingen. Ja, ja. Eén functie heeft hij nog gehad en dat vind ik wel even leuk te vertellen. Hij was ook nog directeur van de inventaris van het afgebroken Zuiderbad. Vertel. Vertel. Na de oorlog bleven, bleven, bleven een heleboel uh, spullen over, de bakken, de fietsenstallingen, de, de, de, alles, dat moest hij beheren. Dat had de gemeentebestuur, had hem als taak, als directeur aangesteld, eigenlijk van het afgebroken zuurde En dat vond ik eigenlijk wel grappig. En dat stond bij jullie achter in de tuin? Nee, dat was opgeslagen in loodsen en zo. Maar hij moest het beheren. En hij moest met mevrouw Mol van Bellen, die de fietsenstalling plaatste bovenaan de Kerkstraat. Dat zul jij je niet meer herinneren. Nee. Nee, maar Op de luchtfoto's kun je het zien. Bovenaan de Kerkstraat was een grote fietsenstalling met de, de spullen van het afgebroken Zuider Bad. Die werden daar gebruikt. En hij had dus uh, de, de zeggenschap erover. En moest met raadslid Mol van Bellen moest die onderhandelen over de prijzen van de, de huur van de fietsenstalling, etc. Dat herinner ik me nog wel. Vond ik wel leuk eigenlijk. Prachtig, bedankt. Ga nog even naar de muziek. Kent u dat ook, dat gevoel van la maar zitten, ik hoor hem niet meer bij? Gevoel van zou, er nog wel iemand van me houden?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 ze Pootjebaaien in Zandvoort. Broodjes en koffie gaan mee. En de koor. Dat was André van Duin met Pootje Pootjebaaien in Zandvoort. Het is het Weerdenaar. Eindelijk. Het is, is het, een mooie het Weerdenaar. Weer, Prachtig weer. Ja. Dus mensen die dus luisteren in het buitenland. Het is mooi weer in Zandvoort. Uitstekend. En we houden dat eventjes. Um, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En we zitten vandaag te praten met Gert Sensen. Met name over zijn vader. Die toch zo belangrijk is geweest voor de gemeente. Um, we, we zitten in die afsluiting van dit uur. En uh, jouw vader was toch zeer gelovig. Ik weet dat hij in de kerk actief was, samen met Poster, zijn buurman. Um, Beiden waren ouderling. Ja, van... Mijn vader was ouderling, ja. maar Poster niet. Ja. Poster, poster was Niaker, geloof ik, of nee, niet? Nee, die is ook ja. ouderling oh, ja. geweest. Oké. Okay. Ik weet dat, omdat in 66 toen wij 45 jaar geleden trouwden, mm. de heer Posten naar voren kwam met de huwelijksbijbel. Ja, ja, en dat ja, is alleen ja. een taak van Ja, oudering. jij kent die rangen en standen beter ja. in, de bui, in de kerk <laughs> dan ik. Ja. Ja. Dat komt nog wel hè. Ja, he. ja oké. Okay. Het aardige van de plaats waar ik hier zit op dit interview, ja. is dat we. ik kijk uit op de ingang van het gasthuis Hofje. En daarbovenin staat een, een gedenksteen 1947. De opening van dat hofje. Er is een foto van gemaakt, ook weer van bovenaf. En daar zie je mijn vader, de burgemeester van Alphen opent dat hofje. Want de burgemeester van Alphen is in 1948 is vertrokken uit Zandvoort. En mijn vader staat dus achterin. En het grappige is van die man, dat wil ik wel zeggen, dat is een grote bescheidenheid toch wel. Dat hij op de foto's, zit hij. moet je hem altijd achter aanzoeken, nooit voorin. En uh, dat is een beetje een kenmerkend gedrag van hem. Hij er niet op de foto, dat let hij altijd aan anderen over. Uh, is dat hij ook was... een gedrag voor de hele familie, -sense? Nee, dat kun je natuurlijk van mij niet helemaal zeggen. Niet dat ik zo vaak op foto's vooraan sta. Maar ik heb wel vaak natuurlijk in de afgelopen jaren een beetje vooraan gestaan hier en daar. Uh, maar ook niet met de wil om er per se vooraan te staan. Maar als je iets te vertellen hebt wat leuk is, dan is het leuk om de andere mensen te laten horen wat je nou vertelt. Kan... En Gerrit, dat, dat, is... dat heb je gedaan. ...in het verleden met hier lange functies voor het genootschap uit Zandvoort. Ja. Je bent niet voor niets uh, dit jaar geriddigd. Uh, dat is ook heel belangrijk, want dat gaat niet zomaar. Uh, daar moet een hele procedure voor zijn. Ja. Uh, wat dat betreft ben je verschrikkelijk belangrijk voor Zandvoort. Wow. Dat heb je gisteren weer bewezen met je lezing over het Zwarte Veld. Vandaag wederom over de hele familie Sensen. Ik ben je buitengewoon erkentelijk dat je dit hebt willen doen. Graag gedaan. En ik wil graag nog een keer terugkomen als je dat leuk vindt. Ik vind het fantastisch, Ger. Dankjewel voor je komst. Lieve luisteraars, wij komen aan het einde van het programma ZFM Oud-Zandvoort. Volgende week hebben we een special. Een van onze medewerkers, Kort Draaier... ontving een bandopname van Edo van Tetterode van 25 jaar geleden. Hij heeft hem bewerkt, beluisterd. Een uniek document. Echt uniek. Waarin je Edo van Tetterode hoort praten over zijn leven... Dat is volgende week zaterdag van 12 tot 1. Ik wens u een zonovergoten weekend toe. Bedankt Koor. bedankt Jan Kool. Graag gedaan Pieter.